12 uur. Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. Van den Hende, nieuwe bischop van Rotterdam. Informatie over Fiat-invallen belandt op straat... en vierde Giro-etappe in het teken van omgekomen renner Wouter Weiland. Het weer. Over de oostelijke helft van het land trekken buien met kans op onweer. In het westen wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt 18 graden in het westen, 23 graden in het oosten. Morgen is het vrij zonnig en vrijwel overal droog. Het wordt wel iets koeler. De dagen daarna is er meer bewolking met meer kans op een bui. Er is witte rook. Rotterdam heeft een nieuwe bisschop. Op 2 juli neemt Hans van den Hende. Hij is nu nog bisschop van Breda. Het stokje over van Ad van Luin. Die is met emeritaat. Gerard Klaassen, KRO-journalist en kenner van de Katholieke Kerk. Ik hoorde je even voor half elf uh, op Radio 1 bij Sven Kokkelman... Uh, Toen noemde je Van den Hende al als uh, de grote kanshebber. Hè, de naam die uh, veel genoemd werd. Toch een, een verrassende keuze die het Vaticaan heeft gemaakt? Nou, in die zin dat het voor de eerste keer is in uh, uh, bijna 150 jaar... dat een residerende bischop van een Nederlands bisdom... overgeplaatst wordt naar een gelijksoortig bisdom. En wel Rotterdam. En dat geldt voor Hans van den Hende. Het is een verrassende keuze in die zin dat... Uh, ja, kennelijk in Rotterdam weinig of geen priesters waren in uh, Romeinse ogen. Maar dat is die normaal gesproken wel het geval dat het uit de, zeker, de regio komt. Er wordt dus een, een lijst van drie opgesteld en uh, dat zijn meestal... Priesters uit het eigen Bistom. Uh, Rome heeft uh, gewogen... en besloten dat het uh, van de handen moet zijn. Waarom? Omdat het een uh, man is... die uh, vier jaar inmiddels in Breda staat... Uh, bestuurlijk uh, de zaken goed op orde heeft... niet, wat ik zou willen zeggen... de harten van de Brabanders heeft gestolen... want het is een echte Groninger... en die zelf ook wel aangaf... dat hij wel in een grote bisdom. lees vooral een hele grote stad als Rotterdam... zou willen werken. Ambitieus man dus... Uh, dat is moeilijk te zeggen. Het is een kerkjurist, Het is een zeer formele man. Hij staat ja. recht in de Roomse leer. Um, maar um, aan de zedel van Rotterdam is niet geklonken. Maar bij Van Luin wel het geval. Ook nog het voorzitterschap van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. En bij de reshuffling die we nu gaan krijgen, is het de vraag of uh, Van der Hende ook voorzitter wordt van de conferentie van wat de denk Maar maak je daar kans uh, op? Ja, uh, kijk, Bisschop Eijk, uh, die in um, Utrecht staat, heeft dat tot nu toe afgewezen. omdat hij met zijn eigen bisdom bezig is. Uh, de vraag is, wat gaat Eijk doen? Hij maakt uh, zeker kans, want uh, in, uh, in Rome zijn de papieren van Van der Hendel in elk geval heel erg goed gebleken. Ja. Ja. Straks dan krijgen we om, uh, om kwart voor twee een persconferentie. Uh, dan wordt er nog meer uh, bekendgemaakt. Of dan wordt hij voorgesteld. Ja, hij wordt zeker voorgesteld. Uh, hij, dat is in het kader van de conferentie die toevallig da twee dagen aan het uh, vergaderen is. Ik denk dat hij zal zeggen uh, dat hij blij is. En dat hij er goed voor gaat zorgen en zo. Hij blijft overigens de jongste bischop uh, in het college. Want hij is ja, 47. 40 is hij. Dus hij gaat vroeg al in de piek van zijn carrière zitten. En ja. wat ook wel grappig is om te zeggen. Hij heeft drie voorgangers voor zich. Allemaal mensen die nog leven. Simonis, Beer en Van Luin. En van die drie is hij misschien wel de meest orthodoxe. Oké. Okay. Ik hey, dank je wel voor dit moment voor de toelichting. Gerard Klaassen van de KRO. Dank je wel. Informatie over invallen door de fiat bij bestuurders van een beleggingsfonds... is op straat beland. Gedetailleerde informatie over acties van de Fiscale Opsporingsdienst... is per ongeluk naar een verkeerd adres gefaxt. En vervolgens zijn die documenten naar de Telegraaf gestuurd. De Fiat bevestigt het lek, maar wil verder niks over de opsporingsacties kwijt. In de vak staat dat de opsporingsdienst vandaag op vijf adressen in Zuid-Holland invallen doet... bij bestuurders die verdacht worden van fraude. Het kabinet wil dat de natuur zijn gang kan gaan in uiterwaarde. Maar dat heeft tot gevolg dat het waterpeil stijgt. Blijkt uit onderzoek van Alterra van de Wageningen Universiteit in de rivier De IJssel. Onderzoeker Bart Markaske, goedemiddag. Uh, u heeft onderzocht dat het waterpeil stijgt. Hoe, hoe kan dat? Hoe werkt dat? Wat heeft u uh, onderzocht? Ja, we hebben een, een toekomstscenario voor de IJssel doorgerekend. Een, een toekomstscenario waarin langs de hele IJssel... volgens de plannen die er nu liggen, natuur ontwikkeld zou worden... Nou, de natuur heeft een opstuwend effect op de waterstanden. Het water kan minder makkelijk afstromen wanneer het door die begroeiing moet stromen die in de uitwaarde is. De, de, de doorstroming bij... van het water wordt vertraagd doordat uh, weilanden natuurgebied worden of zo? Inderdaad, als je graslanden om gaat zetten in, in natuurgebieden met, met bossages, met, met, met ruigere graslanden, ja. met ooibossen... Dan, uh, ja, dan vertraagt dat als het ware de stroming. En, uh, ja, dat, dat leidt uiteindelijk tot hogere waterstanden bij hoogwater. Hoeveel, hoeveel gaat het waterpeil stijgen als gevolg van uh, die, die natuurontwikkeling? Na 10 tot, uh, tot 30 jaar zou uh, langs een groot deel van de ijsgel, uh, als overal die natuur ontwikkeld wordt, uh, de waterstand enkele decimeters hoger zijn. Uh, langs een groot deel 40 centimeter met een maximum tot, uh, tot 60 centimeter. En betekent dat ook nog dat, dat er ergens huizen bijvoorbeeld gevaar lopen, dat, uh, dat het gaat overstromen? Nou, op dat moment, uh, ja, het riviesysteem is, is niet ingericht op dit moment op, uh, ja, op die, die verandering in waterstanden. Dus op dat moment uh, ja, gaan we wel boven de niveau's komen van we nu zeggen van die zijn veilig. En ja, dat betekent dus in feite dat, dat als je die natuur wilt ontwikkelen langs de IJssel, dat er extra maatregelen genomen zouden moeten worden bovenop de maatregelen die nu al genomen worden in het kader van ruimte. Want u zegt, hier. u zegt niet, kabinet begint er niet aan, uh, ga niet door met, uh, met dat inrichten van die natuurgebieden. Nou, kijk, of die natuur ontwikkeld moet worden, ja of nee, is, is natuurlijk een feite een politieke keuze. Uh, en dan zegt u, dan zijn er aanvullende maatregelen nodig? Aanvullende maatregelen bovenop het, het Ruimte voor het Rivierpakket. Dus de set van maatregelen die nu al genomen is, zoals dijkverleggingen, uh, neven die gegraven worden. Nou, dat, dat hebben we allemaal meegenomen in onze studie. Ja. Maar daarbovenop zouden extra maatregelen nodig zijn om, uh, ja, om al die natuur te kunnen realiseren. Bart Markaske, onderzoeker bij Altera. Ik dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Ja, maar voorlopig geen hoogwater in rivieren. Hoor. Het is vooral de droogte uh, die ons bezighoudt. Recente regenbuien die zijn bij lange na niet genoeg om het neerslagtekort van de afgelopen weken weg te werken. Staatssecretaris Atsma gaat er daarom vanuit dat er de komende dagen opnieuw maatregelen moeten worden genomen tegen de droogte. Die kunnen gevolgen hebben voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat heeft al op vijf bochten in de IJssel een ontmoetings- en inhaalverbod ingesteld voor grote schepen. Sommige waterschappen hebben een beregeningsverbod ingesteld voor boeren. Op de Veluwe en in de provincie Utrecht geldt vanaf vandaag niet langer de code rood... vanwege zeer groot brandgevaar door de regen van gisteren en vandaag geldt nu code oranje. Maar voor het noorden van Limburg en het noordoosten van Brabant geldt nog altijd wel code rood. Dit is het NOS Journaal, het door Alt Megens. De politie heeft drie mannen aangehouden. Die worden verdacht van betrokkenheid bij de duinbranden in Schorel en Bergen in Noord-Holland. Eén van de mannen is... Uh, een man van 44 uit Alkmaar is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Sinds gisteren zit hij vast en zijn hechtenis is intussen met 14 dagen verlengd. En verder zijn twee mannen van 18 en 20 uit Schagen aangehouden. Die worden vandaag voorgeleid. De politie kon er drie op het spoor komen dankzij tips. Wij hebben in ons onderzoek gigantisch veel gehad aan uh, informatie uh, van inwoners. Het heeft ons heel erg geholpen uh, in het onderzoek. Dus uh, ja, wij zijn uh, de verdachten zijn wij uh, mede door die informatie en door het onderzoek op het spoor gekomen. Eerder pakte de politie al vier mannen op in verband met die uh, branden in het duingebied. Maar die vier werden vrijgelaten omdat ze niets met de branden te maken hadden. Het gebeurt geregeld dat er bij langdurige droogte branden woeden in het gebied van Schorl en Bergen. Bij de brand vorige week zondag werd 250 hectare heidegebied verwoest. Een basisschoolleraar uit Joure wordt verdacht van het maken en bezitten van kinderporno. De man van 32 maakte foto's van douchende jongens tijdens zijn werk als leraar in Heerenveen. Als voetbaltrainer in de gemeente Scasterlan maakte hij ook foto's. Nadat een van de ouders van de gefotografeerde jongens de politie had ingelicht... werden zijn telefoon en zijn computer in beslag genomen. De man zit intussen al twee weken vast. Morgen beslist de rechtercommissaris of hij in hechtenis moet blijven. De Britse prins William en zijn vrouw Catherine zijn begonnen aan hun huwelijksreis. Het Britse Koninklijke Huis heeft dat bekendgemaakt. Waar ze heen zijn op honeymoon is niet duidelijk. Er is alleen gezegd dat het buiten Groot-Brittannië is. Over de reis is veel gespeculeerd. Als mogelijke bestemmingen zijn onder meer de Seychelles en Kenia genoemd. William en Catherine trouwden 29 april. Er werd toen verwacht dat ze direct daarna op huwelijksreis zouden gaan. Maar dat gebeurde niet. Sport. Een zwarte dag gisteren voor het wielrennen... door het overlijden van de Belg Wouter Weiland... in de derde etappe van de Ronde van Italië. Maar vandaag gaat de Giro gewoon door met de vierde etappe... Genua voert hij naar Livorno. En bij de start in Genua is verslaggever Maarten Vegen. Maarten, uh, zijn ze daar al vertrokken? Ja, ze zijn een, een kwartiertje geleden vertrokken. Nou, in een bijzondere bedompte sfeer. Uh, Wouter Weiland werd ook nog erg dacht bij de start. Uh, met, uh, ja, een minuut stilte. En uh, de leopardrenners zijn... zijn Ploegenoten die gingen voorop in een, uh, in een rit die ja, wordt geneutraliseerd, zoals het heet. Ja. Uh, telt niet mee voor het klassement. En wat de renners hebben afgesproken, alle ploegen hebben afgesproken, is dat ze om de 10 kilometer de kop overnemen als ploeg. En dan zo uh, richting Livorno fietsen ruim 200 kilometer. Is de, is de route voor vandaag ook nog ingekort? Nee, want uh, ze gaan gewoon uh, ja, naar Livorno. Het is eigenlijk een rechte streep uh, okay. daar naartoe. Ja. Uh, het zou wel wat langzamer gaan dan, uh, dan gebruikelijk. Maar, uh, er valt weinig uh, in uh, Ja. korten. Ja. Okay. Ik dank je wel, Maarten Veger. Sportfans die volgend jaar de Olympische Spelen in Londen willen bijwonen. moeten hopen dat ze in aanraking komen voor kaartjes. Het organisatiecomité heeft bekendgemaakt dat er 20 miljoen aanvragen zijn binnengekomen. Maar er zijn maar 6,6 miljoen tickets beschikbaar. In juni, na een loting, moet duidelijk zijn wie welke kaartjes krijgt. Juan Martín Del Potro kan deze maand vrijwel zeker niet meedoen... aan de open Franse tenniskampioenschappen. Roland Garros, de Argentijn die in 2009 de US Open won... heeft een heublessure en hij lijkt niet op tijd te zijn hersteld. Dan hebben we verkeersinformatie. Kees Kwaks bij de AWB, hallo. Hallo Dorald. Viele op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Een vrachtwagen verloor daar een loopvlak van een band. Dat is inmiddels opgeruimd, maar er staat nog wel twee kilometer file tussen in Beekbergen en de Afrika Dankjewel. Nog één keer de hoofdpunten. Hans van den Hende, de huidige bisschop van Breda, wordt op 1 juli de nieuwe bisschop van Rotterdam. Informatie over invallen door de Fiat bij bestuurders van een beleggingsfonds, is op straat beland. De gegevens over invallen op vijf adressen zijn naar de telegraaf gestuurd. De vierde etappe in de Ronde van Italië... staat in het teken van de gisteren omgekomen Belgische renner Wouter Weiland. De rit naar Livorno telt niet mee voor het klassement. 11 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV hier op Radio 1 met lunch. Mooi feest, Paul. Ja, je gaat maar één keer met pensioen. En veel vrije tijd, hè? Plannen genoeg, Stanley.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De Consumentenbond reageert zometeen op de plannen van telekomaanbieder KPN... die het mobiel internet het duurder maakt. Het mediaforum vandaag bestaat uit Annette Beerschel, correspondent in Nederland voor Duitse media... en één vandaag presentator Bas van Werven. Het gaat onder meer over die awardwinning De Wereld Draait Door... Het programma met Matthijs van Nieuwkerk kreeg gisteren de zilveren nipkofschijf... en is volgens tv-critici het beste Nederlandse tv-programma. Bij DWDD ging de vlag uit gisteravond... en ook naast de concurrent Ali B. was uitgenodigd voor het feestje. Arie, ja. Jij bent, jij hebt een, uh, ja, wij hebben dan gewonnen. Hartstikke leuk. Maar jij ja. hebt een eervolle vermelding gekregen. Ja, een aanmoedigingsprijs. Hè? Dat is als een soort aanmoedigingsprijs. Ja. Die kregen wij in ons eerste of tweede seizoen, herinner ik me nog. Dat is zes jaar Ja, ja je moet nog even door. Ik hoop dat ik er wat korter over doe voordat ik hem mee, maar, uh... Nou, Veel aandacht voor DWDD, want ook Stand.nl gaat er straks over. En in de Nationale Nieuwsquiz Gordon Verhagen uit Den Haag. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medienieuws van vandaag. Na drie kwart jaar stilte was oud-premier Balkenende weer eens op tv. Bij Pauw en Witteman was hij gisteravond een uur lang aan het woord... en was voor zijn doen best uitgesproken. Met mij gaat het heel goed. Een uh, boeiend bestaan, uh, nieuwe functies die zich uh, nu aandienen... Uh, internationale contacten, uh, op alle fronten een weer van energie. Dus bij uh, mij gaat het heel goed. Maxime Verhaag, Camille Eurings en anderen zeiden allemaal... jij moet het doen. Want er zijn de momenten in het leven van een politicus dat je gewoon geen andere keuze hebt. Nou, dat doet uh, ook mij ongelooflijk veel pijn. Maar toen we het destijds hadden over die moeilijke zaken... rondom Griekenland, Portugal, Ierland... Ja. bespreek je met elkaar de gevoeligheden en samen werk je een oplossing. Ja. U, dat U zit hier weer helemaal als minister-president, Is dat zo? <laughs> Herman Meijer is eindredacteur bij Paul en Witteman. Uh, goedemiddag, Herman. Hallo. Meestal is het dan wel een soort van primaire beleefdheid... dat je ook zegt goedemiddag. Maar ik denk dat hij mij gewoon niet hoort, hoor. Herman Meijer, ben je daar? Nee, is er niet. Nou, Dan gaan we eerst maar door met het andere medianieuws van vandaag. De oplagers van de Volkskrant en het Parool... zijn vorig jaar als enige Nederlandse kranten gestegen. Dat blijkt uit jaarcijfers van Hoi die de oplagers van alle kranten bijhoudt. De Volkskrant is in 2010 op tabloidformaat overgegaan. En dat lijkt vooralsnog nieuwe lezers aan te spreken. De oplage is met ruim anderhalf procent gestegen. Andere kranten die op een kleiner formaat zijn verschenen, zoals het Dagblad van het Noorden en het Nederlands Dagblad, zakken qua oplage iets. De Wereld Draait Door heeft dus dit jaar de zilveren nipkofschijf gewonnen. Dat kan u niet zijn ontgaan. Opvallend is dat voor het eerst sinds 1977 geen zilveren reismicrofoon is uitgereikt. Dat is de prijs voor het beste radioprogramma. Jurylid Jean-Pierre Gelen zei vanmorgen tegen ons dat de jury te weinig kennis in huis heeft om radioprogramma's goed te kunnen beoordelen. Het streven is nu om volgend jaar een vakjury speciaal voor de radio in te stellen, zodat de zilveren reismicrofoon weer uitgereikt kan worden. Meer over het succes van De Wereld Draait Door in het mediaforum zometeen en ook na half twee in stand.nl. Dan terug naar Herman Meijer, die is de eindredacteur van Pauw en Witteman. Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn jullie tevreden over het gesprek met Balkende? Ja, ik was heel tevreden, ja. We waren heel tevreden. Ja? ja. Uh, Jeroen ja. En, en Paul ook? Zeker, zeker. zeker. Kijk, je weet van tevoren ongeveer wat je wil doen. En wat wij wilden doen, dat ging goed. En we hebben natuurlijk al een paar keer eerder met hem gesproken in ons programma. En um, uh, je merkte wel dat hij niet meer uh, de premier was, maar dit keer wat vrijer kon praten. En dat gaf toch op bepaalde dossiers, om het zo maar te zeggen, uh, ja, gaf, gaf, gaf het gesprek meer... Uh, dan we in het, in het verleden van hem uh, ja. zouden hebben. Hij, gekregen. Hij, hij was voor zijn noem best openhartig over de, de opvolging binnen het CDA, maar ook over de breuk met de, met de PvdA. Heeft hij zijn kant Zeker. nou eens eindelijk eens een keer goed verteld? Ja, absoluut. En dat, was, uh, dat was, uh, vond ik journalistiek leuk om te, om te horen, interessant. Uh, ik denk dat het ook belangrijk is dat af en toe dit soort dingen eens goed verteld wordt, hoe dat zit. Uh, Ongeveer is men er bij de partij van de A-kant uh, weer veel minder uh, uh, over te spreken... dan dat het er helemaal mee oneens uh, met zijn visie. Maar nou hebben we tenminste de visie van deze kant goed gehoord. Dus ja. dat is voor de storytelling belangrijk. Hoe hebben jullie hem eigenlijk over de streep getrokken? Want je zei al, hij is al eens een keer eerder natuurlijk aan tafel geweest. Maar ik denk dat hem dat toen niet zo goed bevallen was. Want daar zat Ali B. toen, die hem voortdurend tutoyeerde. Hij werd volgens uh, werd hij geconfronteerd met allemaal filmpjes... met een soort van balken en de bloepers. Ja. Toch, nou, toch zat hij er weer. Was... Ja, maar kijk, we hebben. Uh, een, als je zo'n programma als het onze maakt, dan is het opbouwen van relaties, is een heel belangrijke uh, uh, tak van sport. En um, uh, we hebben één keer inderdaad die uitzending gehad die je net beschreef. Dat was geen, uh, geen uh, uh, Dat heeft voor, zeker voor hem geen fijne herinnering opgeleverd. Uh, maar daarna is hij nog twee keer geweest. En dat waren twee beide keren waar hij wel met veel plezier aan terugdacht. En uh, en, en in die twee keer hebben we elkaar natuurlijk uh, ontmoet en gepraat en noem het allemaal maar op en is het verleden weer bijgelegd. En, uh, en zei hij zei, nou, ik wil, uh, ik wil nu bij jullie komen. Ja. Dus het is, het is wel uh, op die, uh, die twee ambten. Het is niet op die ene uitzending die zo misliep gebaseerd. Want om eerlijk te zijn, tijdens uh, de voorbereidende besprekingen uh, gaf hij er wel blijk van dat hij nog precies wist hoe die uitzending. <lacht> en hij zal heel wat dingen in de tussentijd hebben meegemaakt. Maar hij wist nog precies de opbouw van die uitzending ja. te melden. Dus had, had, dat had, hij, toen hoog, ja. had hij nog eisen? Uh, mocht er over bepaalde dingen niet gesproken worden? Nee, alles mocht. Alleen, uh, hij maakte van tevoren wel duidelijk dat hij over het, lo het, het, het zittende kabinet, het kabinet Rutte... dat hij daar uh, dat hij niet uh, over het functioneren van Rutte zou ingaan. En dat hij ook, niet over het, uh, uh, ook geen inhoudelijk oordeel wilde vellen over de gedoogconstructie met de PVV. Nee, dus nee. Dat, daar mochten we wel naar vragen, maar daar zei hij van, daar ga ik niks over zeggen. Nee, nou nee. ja, dan weet je, dan kun je er wel naar vragen. We hebben trouwens wel gevraagd de, hoe hij de opstelling van Wilders in Europa uh, kwalificeert. En uh, dat was dan weer iets losgezongen van de, huidige, uh, van de huidige kabinet. Dus daar wilde hij wel over praten. Ja. Uh, op zijn manier. Want vervolgens doordrukken naar... en daarom vind ik dat dat kabinet niet deugt of wat, Dat doet hij niet. Maar ik geloof ook niet dat hij dat zo denkt. Ik geloof meer dat hij er als, uh, dan als uh, uh, ja, bestuurder in staat. Ja. Dus maar daar had hij ook niet zoveel uh, over te zeggen. Goed, nou, we hebben iedereen tevreden. En, en Balken was weer eens even te zien. En uh, dat was op zich best uh, aardig. Zeker nu hij de ja. druk van dat uh, premierschap eventjes van zijn schouders af had. Uh, dank uh, voor de uitleg, Herman Meijer, eindredacteur van Pauw en Witteman. De fans van Iedereen is gek op Jack kunnen hun hart ophalen. Er komt een tweede reeks van deze comedy-serie. RTL 4 zendt volgend jaar, eh, volgend voorjaar zal het zijn, 13 nieuwe afleveringen uit. Van deze serie met Linda de Mol en Jeroen van Koningsbrugge. Iedereen is gek op Jack Track tussen de 1 en 2 miljoen kijkers. Het is een bewerking van het Amerikaanse Everybody Loves Raymond. Maar dan met typisch Nederlandse situaties. Heb je honger? Ik schep net een heel groot stuk spinazietaart voor hem op. Aparte combinatie, hè? <grijpte> nou ja, sorry dat ik dan uh, zomaar binnenkom vallen met mijn uh, gehaktballetjes. Lijf. Gehaktballetjes? Ja. <grijpte> sorry hoor. <grijpte> Overigens is RTL in een vergevorderd stadium ook nog een nieuwe drama-serie van Linda de Mol op de buis te brengen. De details daarover worden later bekendgemaakt. Microsoft staat op het punt Skype over te nemen. Het internettelefoonbedrijf moet tussen de 7 en 8 miljard dollar opleveren. Het overnameplan wordt gezien als een van de meest agressieve zetten van Microsoft... om een voet tussen de deur te krijgen in de snelgroeiende communicatiemarkt. Via Skype kunnen mensen via internet wereldwijd gratis met elkaar communiceren. Met of zonder beeld. Eerder waren Google en Facebook ook geïnteresseerd in Skype. Maar die lijken dus afgehaakt. RTL Boulevard heeft een nieuwe misdaaddeskundige. Morgen zal officier van justitie Suzanne Ter Porten haar debuut maken. Het Openbaar Ministerie wil meer naar buiten treden en wil zich uh, in zijn voorlichting op een breed publiek richten. En daar past dit bij, zegt Harm Brouwer, de baas van het OM. Ter Porter zal maandelijks aanschuiven in de studio van RTL. Een man die gewond raakte toen een menigte een winkel van Apple in Peking binnendrong... om de iPad 2 te bemachtigen, heeft omgerekend ruim 2000 euro schadevergoeding gekregen. Vier mensen raakten gewond toen een glazen deur kapot ging. Het incident gebeurde nadat een winkelmedewerker een einde probeerde te maken... aan het voordringen in de rij met belangstellenden. In grote Chinese steden stonden mensen urenlang te wachten om de gadget te bemachtigen. En plaatsen vooraan in de rij werden zelfs voor veel geld verkocht. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. Het mediaarchief. Vandaag hebben we uit het mediaarchief een welhaast klassiek fragment gehaald. U hoort zo direct een nieuwsbericht van 10 mei 1941... over de herdenking van de Duitse inval in Nederland van een jaar eerder. En die herdenking was noodgedwongen in Londen. In een indrukwekkende openluchtbijeenkomst... hebben Nederlanders in Londen de droeve gebeurtenissen van 10 mei 1940 herdacht... en tegelijkertijd opnieuw uiting gegeven... aan hun rotsvast vertrouwen in de bevrijding van het vaderland. Professor Gerbrandi, de Nederlandse ministers en tal van leden van het koor Diplomatiek, begroeten koningin Wilhelmina en prins Bernhard. Vervolgens sprak professor Gerbrandi de bijeenkomst toe. Vandaag, een jaar geleden, begon de strijd die ons werd opgedrongen en waarbij wij wisten veel te kunnen verliezen, maar er ook zeker van waren dat onze eer zou worden gered. Laat ons in één minuut van eerbiedige stilte bedenken al die doden, waar dan ook die in het afgelopen jaar zichzelf hebben geofferd in deze kamp voor het behoud van het land en handhaving der christelijke vrijheid. Dat was een professor Gerbrandy vandaag precies 70 jaar geleden vanuit Londen. Lunch met Jurgen van den Berg. Ik kon vandaag eerder op Radio 1 al horen dat KPN een andere koers gaat varen... als het gaat om mobiele telefonie. Bellen en sms'en zijn achterhaald en mobile VoIP-diensten... zoals bijvoorbeeld Skype, zijn het helemaal... En die leveren KPN geen geld op, dus dat moet anders. Zo liet KPN-topman Eelco Blok weten. Wat betekent dit voor de bellers en mag KPN dit eigenlijk zomaar doen? Dat vragen we aan Sandra de Jong van de Consumentenbond. Goedemiddag. goedemiddag. Wat vindt u van deze maatregel van KPN? Dat ze meer geld gaan vragen voor het gebruik van mobiel internet? Nou, Wij vinden het om twee redenen geen goed. A, zijn we bang dat bepaalde internetdiensten uh, steeds ontoegankelijker worden voor consumenten? En daarnaast zijn er al zo verschrikkelijk veel ver, uh, vormen van abonnementen. in zo verschillende, meer dan 3000 verschillende aanbiedingen. dat het wel erg verwarrend voor consumenten aan het worden is. Mm. Maar mogen ze het eigenlijk zomaar doen? Uh, het mag. Er ligt namelijk een wetsvoorstel. Dat, dat komt zich uit uh, Brussel. Waarin staat dat uh, providers mogen blokkeren of afknijpen, zoals het heet. Dus minder aanbieden. Alleen ze moeten het wel vertellen. Dus ze moeten helder over zijn. Maar dan mag het wel. Ja. Hebben de telefoonaanbieders zich niet gewoon arm gerekend... door die apps allemaal toe te laten? Als zich arm geregeld ja, dat dat zou kunnen, dat men niet dat daar niet snel genoeg is meegegaan, maar dat laat ik graag aan de, aan de aanbieders. En Wat we wel van vinden, is dat de reactie van KPN op dit moment wel nou, erg defensief is. Weet je, het zijn nieuwe zaken, innovatieve ontwikkelingen, en die gaan ze nu proberen te verminderen of anders te beheersen, omdat hun oude model niet werkt. En dat vinden we innovatie redelijk tegenhouden. Ja, en, en u zegt, de bellers worden daar de dupe van. Ja, daar word ik wel van A is het de zicht het, op het abonnementen bouwt echt steeds ondoorzichtelijker En daarnaast is dit misschien wel het begin van een hele nieuwe uh, wijze van omgaan met gratis diensten. En internet zou neutraal en toegankelijk voor iedereen moeten zijn. Ja, ja. Uh, maar goed, dat, dat Skype bijvoorbeeld, dat is gratis, ja, dat is ook wel, dat is ook, dat, daar kunnen ze dan helemaal niks aan verdienen natuurlijk. Nee, dat klopt. Dat is inderdaad een, dienst die het internet wordt aangeboden. Dus misschien is het ook om het nou zelf een variant uit te bieden. Maar wel een businessmodel aan het afscheid wordt natuurlijk ook wel door degenen die het ontwikkeld hebben, En eh, wel geld verdiend. Ja. Krijgt u er veel klachten over van, uh, van mensen? We krijgen veel klachten over verwarring in abonnementenland. Absoluut. Mensen weten het niet. Mensen weten ook niet meer wat ze betalen. Betalen ze nou per seconde? Betalen ze per minuut? Uh, hoeveel uh, internetverkeer krijg je nou eigenlijk voor 250 MB en dergelijke? Dus het wordt voor mensen heel ondoorzichtig. En wij pleiten dan ook voor dat dat beter vergelijkbaar is. Nu is het echt nog een oerwoud. U wilt dat het beter wordt, maar gaat u er nog wat meer aan doen? Nou, we hebben in ieder geval de Tweede Kamer opgeroepen. Van kijk in ieder geval naar telecomaanbieders die uh, internetdiensten duurder willen maken. ...goed te volgen, volg ze goed en grijp in waar nodig als we inderdaad netneutraliteit neutraliteit aanpassen. Mm. aanpassen. Ja, dus dat is wat de Kamer zou kunnen doen, uh, dat blijft u in de gaten houden. En, en ja, Dit gaat over KPN, maar er zijn nog veel meer telefoonaanbieders. Denkt u dat die zullen volgen? Ja, waarschijnlijk wel, daar gaan we wel vanuit. Dat inderdaad als andere aanbieders het gaan doen en blijkt dat KPN daadwerkelijk meer geld van zal verdienen... ...dan gaan natuurlijk andere commerciële aanbieders uh, de kwal volgen. Goed. U blijft het voor ons in de gaten houden namens de Consumentenbond. Absoluut, daar gaan we gaan. Sandra de Jong, dank voor de reactie. Op het verhaal van KPN die uh, het mobiele uh, internetten duurder wil gaan maken, de zogeheten Mobile VoIP-diensten. In het kader van uh, veel aandacht voor de wereld draait door... is zit dan wel weer een aparte plaat, natuurlijk. I want the world to stop. Dat waren Belle en Sebastian. Zometeen het Mediaforum met uh, Annette Birschel en Bas van Werven. Eerst is hier Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Rotterdam heeft een nieuwe bischop. Hans van den Hende, nu nog bischop van Breda, neemt begin juli het stokje over van Ad van Luin, die sinds 1993 bischop is van Rotterdam. De 75-jarige van Luin gaat met emeritaat. Hans van den Hende is 47 en werd in 2006 hulpbisschop in Breda. Een jaar later werd hij officieel bischop. Een basisschoolleraar uit Joure wordt verdacht van het maken en bezitten van kinderporno. De 32-jarige man maakte foto's van douchende jongens tijdens zijn werk als leraar in Heerenveen. En als voetbaltrainer in de gemeente Skartseland maakte hij ook foto's. Hij is aangehouden na een tip van ouders. De regenbuien van gisteren en vandaag zijn lang niet voldoende om het neerslagtekort weg te werken. staatssecretaris Atsma gaat er daarom vanuit dat er de komende dagen nog meer maatregelen moeten worden genomen tegen de droogte. Die kunnen gevolgen hebben voor de scheepvaart. En De vierde etappe van de Ronde van Italië telt niet mee voor het klassement. De directie van de Giro heeft de rit naar Livorno geneutraliseerd. Als eerbetoon aan de gisteren omgekomen renner Wouter Weiland. Elke ploeg zal vandaag tijdens de etappe 10 kilometer op kop rijden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. Vanmiddag komen er enkele buien voor in de oostelijke helft van het land. Vanuit het westen komt er ook steeds meer ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen 16 graden langs de westkust... en ruim 20 graden in het oosten en zuiden van het land. Vanavond trekken de buien weg naar Duitsland... en komende nacht is het overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 10. Omdat er nauwelijks wind staat, is er een grote kans op nevel en mist...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 Het Mediaforum. Vandaag met uh, Annette Beerschul, correspondent voor Duitse media in Nederland... en Bas van Werven, presentator van Eén Vandaag... en van de Nationale Autoshow bij BNR. Uh -huh. Ik kom er zo meteen nog even op terug waarom ik dat uh, speciaal nog even ja. noem. <laughs> okay. Jij denkt ook, waar, waarom zegt hij dat? Waarom zegt hij dat nou? Ja, ja kom dat, ik zo nog even op dat terug. Leuk hoor, dat je Verrassing, dacht. hè? Ja. Laten we beginnen <laughs> met de, de, de wereld draait door. Uh, de Zilveren Nipkoff schrijft voor beste Nederlandse tv programma namens de tv-critici, die bepalen dat dan. Uh, Bas, terecht... Ja, werd wel eens tijd dat ze een, een, een prijs wilden. Ja, ik ze het hebben te de televisiering ook al gekregen. Ja, maar ze hebben al eens een eervolle vermelding gehad, geloof ik, in het tweede seizoen. En Mathijs maakt dat programma met iedereen natuurlijk ook al een paar jaar. En het is toch wel leuk om je daar op een gegeven moment uh, is even de, de volle prijs over uh, overheen te ja, gooien. Je zou kunnen zeggen misschien te laat. We zijn zes jaar bezig nu. dat zeg ik ook. Ik vind het rijkelijk laat. Dat ja. had veel eerder gemoeten. Ja. Op het hoogtepunt, want je ziet nu toch dat het programma wel wat. Ik vind het wel wat sleets worden. Ja? ja. Wat dan wat ja. bijvoorbeeld? Nee, ik vind de presentator sleets worden. Dat komt omdat je hem elke dag ziet. En op een gegeven moment zou die eens gewoon even een halfjaartje lekker in de boes moeten gaan wandelen. En daarna weer eens terugkomen, heel opgeladen. En weer positief. En dan komt het weer vanuit de tenen. Mm. Aan dit Ja, ik, ik, ik snap het niet. Ik, ik verveel me te pletten bij dat programma. Ik moet toegeven dat uh, ik in de begintijd vond ik het vernieuwend, ik vond het ook uh, geestig. En uh, zeker onderhoudend. Maar wat ik daar nu zie is een soort... Uh, ja, voor mij is het zo een voorbeeld voor de Nederlandse ADHD-televisie. Het moet altijd ontzettend hysterisch zijn, heel snel zijn. En het zijn altijd van diezelfde mannetjes die daar iets vertellen. Dus um, ja, ik uh, ik me. Hmm. Terwijl toch de, de jury nu juist zegt dat dit seizoen halen, pikken ze er juist uit... omdat de wereld draait door... Um... Ja, Vasthoudt aan een aantal uh, soort van principiële keuzes ook wel. Ze doen veel aan kunst, uh, wetenschap. Uh, je hebt die opera's bijvoorbeeld, die korte opera's die ze doen. Oh ja, korte nou, dan... opera's, ja. Of, of wetenschap, zeg je dan. Ja, dan is het. Uh, het moet allemaal in 1 minuut 30 is mijn indruk. Maar ik heb continu, als ik daarnaar kijk, heb ik continu het gevoel. Dat dat er ergens een regisseur die zegt. <laughs> oh, we hebben uit 10 minuten hetzelfde, dezelfde persoon in beeld. Dat kan niet. Weg, weg, weg. Het moet veel sneller. En, uh... Maar ja, goed. De vaart van het programma wordt juist ook altijd geroemd door mensen. Dat je, je krijgt in een korte tijd heel veel uh, ja. voorbij. De, de, de, de, de zogeheten sandwichformule. Een, een makkelijk onderwerp. En dan even weer een moeilijk kunstonderwerp. Nee, dat nee maar hoor. je krijgt het niet... je krijgt niet het onderwerp voorbij. Het wordt maar aangestipt. Het is zo'n hapklaar. Het is... Uh, het is heel, heel klein. Het is... Uh, uh, nee, dat is een soort fastfood. Uh, waar je ook denk ik krijgt een tomaat te eten. En, en wat dan alleen maar kleurstof maar, is. Maar het, het, maar het pretendeert ook niet, niet meer te zijn dan dat. Als je diepgang zoekt moet je toch naar iets anders kijken. Nee, maar ja, dan moet je er, dan moet de keukenlopen okay. koffie halen. Tegen dat je terug bent. Zit er een boeiend uh, uh, gesprek aan tafel? Maar nog even wat, was, wat jij zegt over de <laughs> presentator. Want ja. uh, dat is toch wel de, de drijvende krachten uh, van het dat dus, programma. Ja. Dus als je daar... Uh, de, de... Nou, over, uh, jij zei al iets over ADHD. net dat. <laughs> Hij is toch wel verklaard ADHD. Uh, uh, en af en toe mag het inderdaad een heel beetje. Dat kunstje, dat wordt, dat wordt een beetje sleets. Ja, dat, dat vind, vind is, ik ook. Dus dat ik ben absoluut ik... mee eens. Ik, ik denk dat als het, uh, als het programma drie jaar geleden die prijs had gekregen... Ja, absoluut als terecht... Als Zeker vernieuwend. Mm. Maar nu heb ik zoiets van, nou kom op, het is uitgewerkt. Ja. Komt er iets is dat, is dat ook een beetje, uh, laten we zeggen... Nou, ik wil niet zeggen blasé-gedrag van ons. Wij zitten in die media, dus je kijkt daar ook nog wat doorheen misschien. Terwijl gewoon een kijker toch wel dat lekker vindt. Die zet dat ding aan om half acht s'avonds. En uh, je ja. wordt een ja. uur lang vermaakt. Ja, je maar die, die kan iets anders kijken. Dat is natuurlijk dan... Uh, een kijker moet natuurlijk ook dat nemen wat hem aangeboden wordt. En, dat is, en als je vernieuwing wilt, dan kun je niet alleen maar op kijken en zeggen, oh, maar dat trekt zoveel kijkers, dus we vernieuwen niet. Nee, maar vernieuwing toch... is ook altijd ja. een avontuur. Ja. Maar, ja, maar die, jury, wel, die jury... Er wordt wel vernieuwd, hè, wat je net zegt, joh, ja. is, dat is wel duidelijk. Hè, er zit wat meer nou, aan het cultuur in. dat was op dat tijdstip, werd dat nooit. wacht me dat niet. Dat vergaat ja. we met z'n ja. allen gevoelig. Ja. En nu gaat het wel snel en op tempo... Maar in ieder geval komt er toch iets meer mee dan uh, het pure platte entertainment. Echt iets vind ik een hele goede doelstelling die de publieke omroep zich, uh, zich, uh, zich gesteld heeft. Om ook dat stukje, uh, commercieel niet haalbaar, toch te brengen. Iets anders. Uh, die jury die, die doet dus eigenlijk twee dingen normaal gesproken. Ja. De, de zilveren uh, Nipkoff-schijf en de zilveren ja, rijstmicrofoon ja. voor een radioprogramma. Het is dus voor het eerst in, in jaren, ik geloof 1977, dat, niet, uh, dat ze niet een ja. programma hebben kunnen bedenken. Ja. Typisch. Ja, ik, Voor radio dus. Ik, ik, ik, kijk, daarbij stijgt de waarde van de eerdere winnaars van zilveren Rijsmicrofoons natuurlijk geweldig. Want het wordt een exclusieve prijsjurgen, dat begrijp je. Nee, maar het is. Ik vind het idioot. En zeker met de motivering, we hadden, we hadden geen vak. Ja, ze, in we, de jury. We hebben in de jury niemand die dat. Uh, ja, ja. Ze luistert op ja, maar... radio, maar niet echt iemand die daar echt in, inhoudelijk. Ja, maar dan, moet je ja, maar dan, dan, dan, dan uh, disqualificeren ze zich toch zelfs als, als jury dan uh, kijk, het juist ja, juist in deze tijd is het eigenlijk. Belangrijk dat je, dat je het ook stimuleert, het radio. Oh. Uh, en dat je zegt, ja, er is ook radio, er is uh, informatie, er is achtergrond. Er zijn goede uitzendingen en uh, op Nederlandse radio. En uh, ja, dan geef je die een prijs en uh, waardering ook naar, naar buiten. Ja. Bas, nu kom ik op het punt. Want hebben we hebben vanmorgen even gebeld bellen. met Jean-Pierre <laughs> Gelen. Yeah. Die zit in die jury yeah. en die zegt, ja, we hebben wel een aantal radioprogramma's besproken. En mm -hmm. uh, wat daarbij zat, was ook de Nationale Auto Show. Oh. En helaas was er niemand in de, in de jury die dat matig in, in, in orde ho was. Nee. <laughs> nee. Ik moet ook ze trouwens zeggen, want hij zei, dat vind ik zelf heel leuk. Hij ja. heeft ook dit programma, is ook ter sprake geweest. Lunch. Ja, ja precies. Daar heb ja. ik ook een vragen. Je bent ook ter sprake geweest. Ja. Wat, ja, wat het... vind jij ervan als radio Nou Ja, ja nee, ik vind het een schande. Dus, ik, wil, ik, het gaat altijd alleen maar over tv ja. natuurlijk. Ja. En uh, Het is eigenlijk een schande dat zo'n jury, dat zijn dan mediacritici... Dat, ja. die, dat die niet de moeite hebben genomen om daar iemand in te zetten die ook iets over de radio kan zeggen. Het is idiotisch dat je dat niet van tevoren beseft. Dat je zegt van nou we hebben een competentie die we zouden moeten hebben om een prijs uit te reiken, niet aan boord. Dan weet je toch dat je op dat moment voordat je begint met jureren wel, wel iets moet doen. Iemand erbij moet halen niet zeggen achteraf nou volgend jaar, dan stellen we een aparte jury in om het radiogedeelte te gaan bekijken. Ja, dat is een beetje paard achter de wagensman. Ja, ja, dat gaan ze nu wel doen. Uh, maar goed, wij, wij bieden ons gewoon aan Bas. Wij dat willen best, niet. Zijn, wij zijn best in die radiojury. Er zijn echt genoeg goede programma's op de Nederlandse nou, radio die dat, die dat kunnen verdienen. En, en als je dat zo bekijkt, dat ze zeggen nou, we hadden niemand voor de radio. Dan moet ik eerlijk zeggen, dan is die prijs voor de wereld Rijdt door, ook niet meer zoveel waard. Want dan heb je zoiets van, nou, daar zit een klik achter die, die zich uh, de prijs toeschuift. Nou, nou ja, ze vinden dat zelf de tv wel uh, genoeg kunnen oordelen. Dus vandaar dat, uh, nou, dat de wereld daar de prijs heeft gekregen. Andere kwestie, de familie van Ruben, uh, dat is uh, dat jongetje, hè, de enige overlevende van de vliegramp in Tripoli. Die heeft een eenmalig interview gegeven aan het ANP, het persbureau. Alle kranten hebben dat overgenomen, net als RTL Nieuws en het NOS Journaal. Even een fragmentje luisteren. Zijn pleegouders, een oom en tante van Ruben... hebben het ANP toestemming gegeven om foto's te maken... waarbij Ruben niet herkenbaar in beeld is. Zijn tante zegt dat het is om hem te beschermen. We proberen hem een veilige jeugd te geven. Bas, goed dat ze dit uh, hebben gedaan, voor één medium kiezen. Ja, vind ik een heel goed idee. Uiteindelijk gaat elke journalist vragen stellen... wat gebeurt er na een jaar en dag hoe is het met dat jongetje, dat pakken we allemaal weer terug. en Dat zit gewoon in de, in de journalistieke moer is verweven. Nu nemen ze zelf een stap, pakken daarbij een medium... wat eigenlijk iedereen bedient, wat niet gekleurd is... wat alleen maar dienend is en uh, stelt zelf voorwaarden. Ik vind het een buitengewoon helder verhaal. Hiermee is ook de discussie weg. Ruben kan nu, voor zover dat mogelijk is, als wees opvoeden in het... Gezin van zijn oom en tante. Wordt niet voortdurend door allerlei nee. journalisten achterna gezeten? Ja, dat dat moeten we ook niet doen. De vraag is even: heeft de ANP nu zelf het initiatief genomen of zijn die, is die familie misschien bij het aan? Daar willen ze niks over zeggen. Nou ja, ik kan me voorstellen, hè? Ik, weet dat is, uh, ik weet het dus ook niet... maar ik kan me voorstellen dat, uh, omdat het nu uh, 12 mei is... Het, volgens mij uh, niet precies een jaar geleden... Oh. dat ze echt inderdaad plat gebeld werden... door, door een aantal kranten en, en, uh, en televisie en radio. En dat ze op een gegeven moment zoiets hadden... ja, wat moeten we doen? En dan is het inderdaad een verstandige keuze te zeggen... oké, okay, wij... Uh, ...accepteren, er is een maatschappelijk belang, er is interesse en belangstelling. Mm. En maar ze hadden Ruben, ook kunnen zeggen, we zeggen gewoon niks als ja. familie. Dat hadden ze kunnen doen en dan waren ze daar niet van af geweest, ja. denk ik, uh, ten eerste. En zij zijn er natuurlijk om Ruben te beschermen. Dus uh, is uh, dan één keer naar buiten te treden en uh, het verhaal te geven. En op de andere kant ook om begrip te vragen en te zeggen aan de media... kom, wij geven jullie het verhaal, maar nu moet het ook stoppen. Nu laten jullie, uh, jullie ons met rust. En, en Bas, is de Nederlandse journalistiek daartoe in staat om dat dan ook echt te respecteren, die wens? Daar moet ik lang over nadenken. Iets te lang, denk ik. En dat is misschien meteen het antwoord op de vraag. Maar in dit geval moeten we dat nou eens doen. Nou ja, er was natuurlijk af, zoveel, klaar. toen de Telegraaf um, uh, een oh. foto had, een interview het met, met het ziekenhuis in Libië nog uh, had gepubliceerd, was er zoveel ophef over. Ja. En terecht, dat want dat was ver over de grens. Terecht. En daarom denk ik nu dat uh, toch ook heel veel Nederlandse journalisten uh, heel duidelijk ook weten en beseffen dat kan niet. wij ja. kunnen het jongetje niet achtervolgen. Nee. Nog iets anders. NSC Next. Dat ligt hier uh, bij ons op de tafel. Uh, heeft een groot aantal foto's gepubliceerd die je normaal gesproken niet in de krant ziet. Het zijn bloederige foto's van de strijd in Ivoorkust. De beeldredacteur van de krant, die heeft het uh, over waar de grens eigenlijk ligt tussen onprettig en uh, te gruwelijk. Dit is wat de NRC vaker doet, hè? een beetje verantwoording ja. van... Uh, hij beschrijft ook dat, uh, nou ja, dat daar veel vaak discussie over is op de redactie. Van moeten we dat nou wel of niet plaatsen? De hoofdredacteur heeft er ook een, een stukje uh, over geschreven. Uh, Bas, als je die foto's ziet, schrik je daarvan? Ja, ik vind het, vind het uh, hele nare ze zijn klein afgedrukt, maar dat zijn hele verschrikkelijke, hele verschrikkelijke beelden. Plassen bloed ook zien we. Ja, uh, ja, ja je ja. ziet de meest verbrande lijken, halve... Onder hoofd de mens zit heel naar Ik dacht dan ook nog, ja, verschrikkelijke beelden. Toen dacht ik, nee, eigenlijk zijn die beelden niet verschrikkelijk. Maar het is de realiteit. En dan Precies. heb je dus het dilemma waar zo'n beeldredacteur dan ook voor staat. Van zo'n krant die zegt, ja, wij hebben wel de plicht als journalisten... om uh, ja, ook de bewijs te, te leveren en echt over de realiteit te ja. berichten. Maar anders, als het zo gruwelijk is, en dat schrijft hij heel mooi in dat stuk ook... als het zo gruwelijk is, dan, dan schrikt het af... En dan kan het dus uh, ook daarvoor zorgen... dat de lezer met één uh, de krant ja. doorbladert... Ja. En, en het verhaal helemaal niet leest. Ja. Dus, uh, maar, maar wat ook knap vond, vond ik de, de schrijver van het, van het stuk uiteindelijk zegt... de conclusie is, wij hebben nu een foto die staat in het midden. Dat is de grootste foto. Mm -hmm. De dragende foto bij het artikel. Waarbij je twee in keurige, schone, westerse kleren gehulde BBC-reporters ziet... met helmen op en dure apparatuur. Ja. Schuilend achter een check... Een, een, een, een, een, een, een waar twee kerels uh, in visie pakken met, uh, met ja, wapens op elkaar zitten te slaan. Dus je ziet de verschrikking, ja. Je ziet ja. daar heel goed, en dat zegt de schrijver ook... Oh, daar zie je de verschrikking en de realiteit van die oorlog ook al heel goed. Wat, wat je, maar wat het is je heel en he, natuurlijk. Wat is nog... Maar als je, maar, na, als je het bedenkt, de, elk jaar wordt de World Press-foto uh, uh, gekozen... Ja. en dan zijn het meestal foto's die niet uh, echt niet de grote... Ja, ja gruwelijkheden laten nee. zien, nee. Uh, maar die op een andere manier, dat is een kunst, hè? een kunst om op met een foto te laten zien, zonder dat je lijken moet laten zien. Dat toch de verschrikking, mm -hmm. hè? Dat meisje, het Afghaanse meisje ja. wat dit jaar is gekozen, die verminkt werd, een mooie meid ja. met verminkt door de Taliban. Ja. Nou. En dat, dat heeft zo'n toegevoegde waarde. Het heeft een eigen nieuwswaarde en heeft, heeft de verschrikkingen van Afghanistan... ja, ik denk, wereldwijd uh, duidelijk gemaakt. We, eigenlijk in het verlengde hiervan, we hebben gisteren dat vreselijke ongeluk... in de Giro d'Italia ja. gehad, hè, de ronde van Italië. Wouter Weiland, de Belg, is daar uh, in een afdaling komen te vallen... en uh, nou ja, die heeft dat gewoon niet overleefd. Dat, dat werd uh, eigenlijk op tv ook gewoon uitgezonden, ja. Bas. Jij, ja. jij werkt op een tv-redactie... Ja. Uh, dat soort beelden komt daar binnen. En wat, uh, ja. dat geldt ook voor de beelden van die Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, bij, nou, dat, je moet daar heel. Uh, ik, ik, ik heb het uiteraard hè, gisteren op de redactie zelf gezien. Je ziet daar dat. Er, en we hadden allemaal collectief idee van. Nou, je camera weg. Doe het we, nou werd niet. wel van een afstand. Gefilmd. Het werd wel. Ja, maar in het begin was er, zag je op de borst gefilmd... Je zag zijn bandje liggen van zijn hartslagmeter en zijn. Hoofd raar verdraaid. En je voelt toch instinctief als mens. als je zoiets ziet. dat is bad news, jongens. Dit is niet goed, dat gaat niet goed aflopen. Maar die hebben ze later niet meer uitgevoerd. En die beeld hebben ze later niet met Dit nee. was vrij snel. Oké, okay, want dat, ik had het ja. niet gezien en ik, live. En, en, en, en ik kan me ja. ook voorstellen, als je als regisseur daar zit. en je verslaat zo'n sportevenement. dit hoort er ook bij, hè. laten we, dat, laten we dat, daar, daar, daar niet, niet omheen praten. Er gebeuren dit soort verschrikkelijke ongelukken. Ja. omdat wij allemaal. dit soort hele ja. spectaculaire wielerkoersen willen zien. Maar net zoiets gebeurt, moet je dan blijven filmen? Uh, ja, ik denk het wel. Het is nieuws. En het is uh, juist bij de wielersport is het, uh, is het zo dramatisch. Want het is toch bij uitstekend volkssport, zeker ook in Nederland. Mm. En het heeft eigenlijk iets. Nou, behalve dan de doping nog iets mm. onschuldigs. Ja, goed, je zei, van je zegt, bij, en het, bij, dan... bij het ontbijt wil ik, hoef ik deze foto's niet te zien in de krant. Nee. En dan, uh, ik bedoel, ja, daar zitten ook kinderen naar te kijken... Naar die nou ja, kijk, misschien. je hebt een verschil tussen de krant en de televisie natuurlijk. Dan heb je een live verslag... En dan, dan ja. kun je niet opeens stoppen. Je kunt op een gegeven moment inderdaad zeggen: nu de camera wegdraaien. Ja, nu, uh, um, maar kijk, als je dat in de, in de krant plaatst. Bij de krant bijvoorbeeld kun je als lezer kun je niet wegzeppen. Jij zit daarvoor en je kunt uh, of daarvoor kiezen het helemaal niet te lezen, dus mm -hmm. weg ermee. snel de bladzij omslaan. Kan uh, dan. Ja, en maar een, een beeld op de televisie kan beslissen wat hij wel of niet plaatst. Er komt een beeld voorbij. Ja. En dan, uh, ja, je, als je het te gruwelijk vindt, dan zet je weg of ja. je zet hem uit. Maar eigenlijk is het beeld ook meteen weer weg. Het is heel kort. En, ja. uh, en dat is dat wat, wat het bij de, met, met de mens dan ook doet, is als je op televisie een gruwelijk foto, uh, beeld ziet... nou, dat is meteen weer weg. Dus je hebt eigenlijk ook niet de kans het goed te verwerken. Hm. Maar in de krant, als je daar ziet, dan, dan blijft het gewoon hangen. En je kunt het nog maar heel goed bekijken. Ja, en toch, dan toch. Dat, dat, dat, dit uh, Wouter Weiland plaatje blijft mij gewoon op het netvlies gebracht. Ja. Het ja. enige goede is uh, van dit: van, van ook het in beeld brengen van hoe hoe zo'n jongen erbij ligt... is dat het discussie weer eens oprakelt... moeten die organisatoren van zo'n koers... nou zo'n spectaculair verhaal in elkaar zetten... dat je dit soort risico's wil aanvaarden als organisatie. En dat is het hele goede, ook van zo'n beeld binnen de journalistiek... om die discussie weer eens op de kaart te zetten. Ja, maar ook de tragiek, Tragiek, dat we er allemaal naar kijken, naar zulke sporten. En je weet bij Formule 1 weet je dat daar grote risico's zijn. Maar bij wielersport, dat heb je toch niet zo in de gaten ook natuurlijk voorbeelden van geweest, maar goed ja. uh, daar zijn ook weer maatregelen op genomen ja. die helmen, wilden ze vroeger ook niet meer rijden dat ja. is nu verplicht gewoon, dus ja, ja. Uh, en een ongeluk zit in dit geval ook in een heel klein hoekje. Maar we zagen het gewoon allemaal live gebeuren ja. en dan komt het nog eens een keer hard binnen. Ja. Um, ik heb wel begrepen trouwens dat de organisatie van de Giro, de Italiaanse omroep Rai... heeft bedankt voor het uh, discreet in beeld brengen van het ongeluk... Uh, dat het dus allemaal niet te sensationeel was. Ja. Dat is dan ook nog even gezegd. Uh, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Ja, Annette Bissel en Bas van Werven. Zometeen de Nationale Nieuwsquiz met Gordon Verhagen. En dit is de groep Train. You'll leave. was dat een Hey Soul Sister. Gordon Verhagen is 42 jaar en komt uit Den Haag. En gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Welkom. Bedankt. 40 punten, dat is de kloppen score. Dat zeg ik er maar gelijk even bij. Dan weten we wat, uh, wat er te doen staat. Om um, in ieder geval weekwinnaar te worden. Want daar gaat het uiteindelijk om. Um, je werkt als Sales Support Manager. Ja. Wat dat's... doe je dan precies? Wij, Nou ja, wij, wij, Onze klanten zijn zeg maar de operators in de, in de wereld. De KPN's, de Vodafone's, de T-Mobile's als je in Nederland hebt. En uh, wij leveren daar uh, de infrastructuur mee waarmee ze zeg maar, bellen kunnen of internet. En, en, en, en daar is dus een, een soort krapte van, van, van waar uh, KPN nu uh, nou ja, de mobiel internet het duurder maakt. Nou ja, kijk, dat ligt meer bij mobiel internet, ligt het meer aan dat zij hun, uh, hun opbrengsten zien teruglopen van de sms. Uh, Diensten die ze hebben, ja. omdat iedereen de andere diensten gaat gebruiken, zoals Ping en ja, WhatsApp. Omdat dat gratis was. Ja, ja en dat doen ze via een mobiel internetabonnement, die dan een vaste kosten zijn. Dus dan krijgen ze geen variabele inkomsten ja. meer. Ja, ja. maar dus daar heb je uh, allemaal niks mee te maken. Nou ja, wij leveren, uh, nee, niet direct. Wij leveren, zeg maar, de infrastructuur waarmee die operators de, die diensten kunnen verzorgen. Ja, ja. En, ja. nou goed, ik, dus we kunnen je er niet voor verantwoordelijk houden. Daar was ik eigenlijk even naar op zoek, maar anders hou ik die 300 euro gewoon namelijk. <laughs> nee. nou, je het, als, je, als je in het buitenland gaat zitten ben je het snel kwijt die 300 euro als je gaat mobiel internet. <laughs> ja, ze, nou vertel mij wat. Um, we gaan eens kijken hoeveel je komt. Eerst uh, gaan we de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz omdat mensen zeggen het is belangrijk dat we elkaar niet loslaten. Nou, als het dan niet gelukt, ja, dan hebben wij al eerder in ieder geval kleur bekend. Er is ook niemand eerder weggegaan. Ik weet niet of u dat heeft kunnen volgen, maar iedereen heeft het ook volgehouden. Op dit moment zitten wij in een proces met elkaar om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Juist om te investeren in die gezamenlijke lijnen dat waardeer ik van al mijn collega's heel erg. Begeleid door de Beatles. Het leek een beetje op een huwelijkscrisis bij de FNV. Het overleg binnen de vakcentrale heeft na een hele dag onderhandelen nog steeds geen oplossing opgeleverd. Hier is vraag 1. FNV-bondgenoten, de grootste van de 19 aangesloten bonden, dreigt hun eigen koers te gaan varen. Uit onvrede met het principeakkoord dat FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft gesloten met de werkgevers over wat? Over de pensioenen. En dat is goed. Vraag 2. Hoe heet de voorzitter van FNV-bondgenoten met wie Agnes Jongerius in de klins ligt? Uh, Henk van der Kol. En ook dat is goed. Die wil vandaag trouwens nog een uiterste poging doen om de fnv bonnen op één lijn te krijgen. Anders, zegt hij, varen we een eigen koers. Vraag 3. In 2009 onderhandelde FNV-voorzitter Agnes Jongerius met de werkgeversorganisaties... over de verhoging van de AOW-leeftijd na 67 jaar. Ze kondigde toen een eventueel uh, een duivelspact te sluiten met welke politicus... om te voorkomen dat deze verhoging zou plaatsvinden. Uh, Geert Wilders. Ja, dat is goed. Na veel protest van enkele bij de vakcentrale aangesloten bonden... wees de FNV uiteindelijk een uitnodiging van Wilders af... om in gesprek te gaan over het verzet tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Vraag 4 is de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ja, dit is, dit is gewoon een trieste dag. Zo simpel is het. Vandaag is uh, de eerste dag dat echt uh, fysiek uh, tastbaar is en zichtbaar is... wat de consequenties zijn van uh, de bezuinigingen op defensie. Ik denk dat het uh, oem is... De... Ja, Dat is goed, Peter van Um, de commandant der strijdkrachten. Vraag 5. Defensie begon gisteren met de aangekondigde reorganisatie. Een groot aantal tanks, mijnenjagers, helikopters en f 16 wordt stilgezet. Op welke militaire basis, waaraan van Um gisteren een bezoek bracht... worden vanwege bezuinigingen 14 cougar helikopters uit bedrijf genomen? rijen. En ook dat is goed, hij zit er heel goed in. Laatste vraag. Maximaal vier punten. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk, wat bedoelen we hier? Bij een onderwerp gaat het dus om één term... Als je het antwoord weet, wil ik stoproepen. Hier komen de aanwijzingen. 4. Ik verdween in 1900 en verscheen in 1990. 3. Ik word beschouwd als een plaag. 2. In april of mei kom ik uit mijn ei... tegelijk met de eerste bladeren van de ja, eik. Stop. Dat is de processie eiken de rups...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 Vandaag luidt de stelling. De wereld draait door is het beste TV-programma van Nederland. Nou, dat is duidelijk, we hebben het er net uitgebreid over gehad. Euh, Nipkoff, schijf gekregen en de vraag is nu: bent u het daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070, kost 50 cent, u kunt gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl en als u twittert, gebruik dan de hashtag standpunt. Zijn we terug bij Gordon Verhagen, 42 jaar Den Haag. 7 is de factor, dus bij zes vragen, goed ben je al over de hoogste scoren heen. Dat is de uitdaging. 90 seconden de tijd, veel vragen. Als een antwoord niet duidelijk is, roep pas. Dan stel ik snel de volgende vraag. Daar komt-ie: De Nationale Nieuwspist. Wie is de winnaar van de Liberis Literatuurprijs 2011? Petri. Dat is goed. Een rechtbank in Oostenrijk heeft bepaald dat oud-premier Ivo Senader van welk land mag worden uitgeleverd? Kroatië. Is goed. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid van welk Europees land verder verlaagd? België. Nee, Griekenland. Wie stopt aan het eind van dit seizoen definitief met race in de Formule 1? Schumacher. Dat is goed. Hoe heet de Republikein? Die gisteren aankondigde dat hij wil meedoen aan de Amerikaanse presidentverkiezingen. Kingridge. Is goed. Joop Schafthuizen komt met een plan om de fout op het monument in België voor welke schrijver te herstellen? Hugo Klaus. Nee, Gerard Reven. Welke organisatie heeft op het Indonesisch eiland Sumatra een groep bedreigde tijgers gefilmd? Uh, Wereldnatuurfonds. Dat is goed. Een Belgische rechtbank heeft geoordeeld dat de ex-vrouw van wie mogelijk vervroegd vrijkomt. De true. Is goed. Uit de fonds van fossielen in Bolivia blijkt dat welke dieren niet solitair maar in groepen leefden. Pas. Buidelratten. AZ-trainer Gert-Jan Verbeek heeft forse kritiek geuit op de organisatie van welke awards? De Rines Michels. Dat is goed. Topmodel Heidi Kloem en welke zanger hebben hun huwelijksgelofte voor de zesde keer hernieuwd? Dat is ziel. Ja, dat is goed, welk eilandstaatje wil haar datum aanpassen om beter aansluiting te vinden West, bij handelspartners Australië en Nieuw-Zeeland? West-Samoa. Dat is goed, wie heeft de aanklagers van de rechtbank in Milaan de kanker van de democratie genoemd? Berlusconi. Dat is goed, de verkeersinformatiedienst meldt dat wat met bijna 17% is gedaald? De files. Dat is goed, in Indonesië is levenslang geëist tegen welke radicale islamitische prediker? Bashir. is goed, de burgemeester van welke plaats wil praten met relschoppers... die zijn woning in brand staan? Urk. Urk zei hij nog, en dat was duidelijk te horen, en die tellen we er ook nog even bij. Volgens mij gaat dat heel goed. 13 vragen goed. Oké. Okay. Keer die 7, komen we al snel op 91. Die dus je gaat gelijk met vlag en winkel aan kop. Wimpel aan kop, moet ik zeggen. Uh, of dat stand houdt, dat weten we pas vrijdag. Dus dan weten we of die 300 euro... erbij komt. we in ieder geval nu het normale prijzenpakket. Twee kaarten voor beeld en geluid. Een lunchradio en een mok van dit programma. Nou, ja, dat is ook leuk. En de goede reis terug naar Den Haag. En wie weet spreken we elkaar dus vrijdag als het gaat om de week winst. Maar dat weten we dan pas. Zometeen om kwart over één melden we ons weer. Dan gaat het over de banken. Houden zich die wel genoeg aan de regels? Dat is een grote vraag. Het antwoord zo direct. Maar hier is het NOS Journaal. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer...